Meestal gaat het om schreeuwen of schelden, maar ook fysiek geweld komt vaak voor tegen mensen die in de zorg werken. Lijkt uit de jaarlijkse peiling van een vakbond. Het is zelfs zo erg dat veel zorgprofessionals zeggen dat het tegenwoordig min of meer bij het werk hoort. Huizen buiten de randstad worden steeds duurder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Drenthe en Groningen zijn de prijzen het afgelopen jaar bijvoorbeeld hard gestegen. Met uitschieters tot wel 11 procent. In Noord-Holland koelt de huizenmarkt juist af, omdat daar meer goedkopere woningen te koop staan. En de ruzie tussen Denemarken en Amerika over Groenland lijkt gesust. Volgens NAVO-baas Rutte is er een deal over Groenland in de maak. Die houdt in dat alle NAVO-landen Groenland gaan beschermen... tegen China en Rusland. De Amerikaanse president Trump is daar blij mee. Het is een heel deal voor iedereen. Het krijgt wat we willen, including de real nationale veiligheid. Meer details zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Trump afziet van de importheffingen... voor Europese landen die eerder zeiden Groenland te steunen. En voetbal het was ze geen beste avond voor PSV in de Champions League. De club verloor met 3-0 van Newcastle United. Middenvelder Joey Veerman was na afloop kort maar krachtig. Ja, kijk, als je de goal zo weggeeft, dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je het terecht verloren. Zij bij ziggo, volgende week speelt PSV tegen Bayern München. In die wedstrijd wordt beslist of PSV doorgaat naar de volgende ronde. Het weer nog, ja, het maakt wel de temperatuur nog wel uit waar je bent vandaag. In het noorden van het land blijft de hele dag zo rond het vriespunt hangen de temperatuur, in het zuiden kan het een graad of negen worden. Verder droog met af en toe wat zon. De vertragingen op de weg waar je langer dan een kwartier over doet... zijn op de A1, daar is een ongeluk gebeurd, richting Amersfoort. Tussen Stroe en Novelaken, 8 kilometer met 54 minuten. De A9 naar Amstelveen, 3 kilometer file tussen Heru-Gowaard en Uitgeest... met 17 minuten. Op de A15 richting Ridderkerk kom je tussen Gorkum en Hardingsveld-Giezendam... in 4 kilometer, kwartiertje daar. Ongeluk op de A16 richting Terbrechtseplein... tussen Ridderkerk-Noord en de Van Briedennoordbrug, Daar is de hoofdrijbaan, uh, daar staat 3 kilometer met 20 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Knoop en sint Bos en Tilburg-Greeshof. 6 kilometer, 57 minuten daar. Vanaf maandag, de Q-Top 500 van de 90s. Vroeger alles, dat je nog niet klaar was. Nou, er staat een auto in brand. Ik dacht, oh. het is ook nog wel even interessant om te zeggen. Ja, dat is de hoogte van Bavel. Dan weet je waarom je in de file staat. Moet je richting Eindhoven, volgens Utrecht en Waalwijk. Aanstaande maandag beginnen wij met de Top 500 van de 90s. 36 jaar geleden was het 1990, even om ah. aan te geven hoe lang het inmiddels geleden is. Ja, en wat zijn je favoriete liedjes uit de 90? Wij horen het echt heel graag van je en het is altijd fijn als er op liedjes is gestemd... Waar je, ja, waar je die zelf misschien vergeten bent of waarvan je nu misschien denkt... oh ja, die kan ik er nog opzetten. Dit is er zo één. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? En Denise heeft hem erop gezet. Prachtige muziek van Elton John uit een van mijn favoriete Disney-films, The Lion King. Dank je wel voor het stemmen. Je heb this red Misschien wel een van de mooiste van Elton John. Can you feel the love tonight? Morgen 9 over 7, donderdag de 22 van januari. Je luistert naar show 1566, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Lieve Mattie. Ja. Overmorgen ben je jarig. Ja. Uh, 41 word je. Nu zou je denken, nou, komt er een prachtig cadeau om, komt er een heel mooi, uh, mooie brief of zo. Ik herinner me dat ik eerdere jaren prachtige brieven voor je heb geschreven. Ja, dat uh, was mooi. Ik heb het allemaal niet. Wij vieren er namelijk zaterdag samen... Dus ik ga niet nu alvast je verjaardag vieren. Nee, zaterdag gaan we het vieren. Dan gaan we lekker uit eten. Ook met Kiki en ook mijn Sander gaat mee. En dan gaan we daarna naar Vrienden van Amsterdam Live. Ja, dit vind Echt ik eigenlijk al genoeg, leuk. hoor, op mijn uh, verjaardag. Maar jij wil dan ook nog een cadeau geven? Nou, ik vind het wel leuk om jou een cadeautje te geven. Ja, dat vind ik wel leuk. Stefan heeft nog een idee. Ah, goedemorgen. Hé, hey Marieke, ik heb wel een idee voor jou voor uh, Matty. Wat dacht je van een uh, Ed Sheeran poppetje uit Londen? Nee, dat wordt het niet. Oh, okay. Nee, dat wordt het niet. Uh, maar ik vind het heel erg fijn dat je meedenkt. Uh, echt super fijn, Stefan. Want ik uh, kan niks bedenken. Dus ik breek er mijn hoofd over. Ik ben te laat begonnen. Dat geef ik ook in alle eerlijkheid toe. Dat is niks voor mij. Oh. Ik ben te laat begonnen en uh, ik kan niks bedenken. Ik kan me goed voorstellen. Ik vind het ook altijd lastig. Nou, ik weet het gewoon echt niet. Uh, jij hebt ook alles al. Dat vind ik eigenlijk ook een cul argument. Want ik vind dat ik echt wel wat zou moeten kunnen bedenken. Uh. Maar de oplossing lijkt zich aangediend te hebben. Van de week vond jij, Matty, hier namelijk in de gangen van Q Music ja. een step. Een stepje, en... ja inderdaad. Een stepje? Ja. Een stepje? ja. Gewoon een analoog stepje, gewoon een klein stepje. Niet eens elektrisch, een klein stepje. Een klein stepje. En uh, luister even mee, er zijn namelijk opnames van hoe jij mijmert over het hebben van zo'n stepje terwijl je door de studio stept. Ik heb echt zin om een step te hebben. Ik zie mezelf al steppen door Rotterdam. <lacht> zet gewoon tussen lopen en bewegen in. Lekker steppen. Kijk, als je nou bijvoorbeeld even snel de stad in wil... ...waarom zou je niet even een step pakken? Of ben je dan zeg maar naar een kwartier uitgestept? Marie, leuk uh, cadeautje voor zijn verjaardag step. Ja, leuk. Nou, ah, is heel duur. Maar... Uh, is het heel duur? Waarom zou dit heel duur zijn? Ja, nou, ik denk wel, dit, dit gewoon, als je echt een beetje een goed ding wil hebben... waar je niet doorheen je zakt. Maar wat, wat vind je hier zo chill aan dan? Want je houdt nou, het omdat ik gewoon... Doen. Ja, ik vind wandelen leuk, maar het is wel een keer leuk de afwisseling. Mm. Maar blijf je dit echt doen? Want het, het ziet er ook een beetje zullig uit. Ja, is dat zo? Oh. Huh. Misschien de vraag ik wel aan mijn moeder... Terug in het heden. Kijk, dat stepje is van een uh, collega van ons. En die uh, gebruikt hij om zich door het pand te verplaatsen. We hebben hier namelijk echt een enorm uh, gangenstelsel. Uh, uh, noord zuidlijn is er niks bij. Valt toch wel mee? Uh, nee, dit, het is echt een heel groot pand. Als je hier wil gaan plassen, ben je een kwartier weg. En wil je koffie halen, dan denken ze dat je naar de plantage in Vietnam bent. Het hm? duurt zo ongelooflijk lang voordat je op een andere locatie bent in dit kantoor. En daarom gebruikt die persoon die step. Dus ik stap op die step. Ja, ik merk het gewoon aan mezelf. Lekker, wat een lekker gevoel. Het kind in mij werd een beetje wakker. Ik merkte, zeg maar, dat er een gelukstofje vrijkwam. Lekker zwieren op zo'n stepje. Ja, ik loop gemiddeld 11.000 stappen per dag. Ja, maar dat is omdat jij lopen fijn vindt. Dus lopen fijn vindt, omdat ik het lekker vind om buiten te zijn. Even de wind door je haren, even de dag van je afschudden. Ja, ja ik dacht dat in combinatie met zo'n stepje. Ik vind het gewoon een heel leuk cadeau. Ja. Nou, ik, euh, ik, ik ga het niet geven. Dat Waarom ga je het niet geven? Omdat, ja. liever die step staat werkloos bij jou in de berging. Jij hebt nu heel even hyperfocus op een step. Jij denkt nu, stepje, dat is leuk. Maar jij gaat uiteindelijk bijna nooit op die step staan. Ik weet hoe dat gaat bij jou. Jij, bent, jij vindt dat dan even leuk. Je vindt dat heel even toys for boys. Ja. Maar ik geloof mij, die step, je gaat het niet gebruiken. Waarom denk je dat? Omdat het namelijk zo'n lange man met zo'n langere wapperende jas... Je krijgt ja. het warm. Over de Erasmusbrug heen ja. en er weer. Het is geen gezicht. Zij, ze zijn veel minder uitgerukt. Ja. Ja. Ja. Je gaat het gewoon niet doen. Je gaat het gewoon niet doen. Nou, Dat, dat weet ik, ik dat niet. Weet maar ik gewoon, hoe, kan je, hoe kan je dat nou weer beter doen? Te oh, weten dan ik. Omdat... Er zit meer de persoon die mij beter kent dan, dan ik mezelf ken. Nee, kijk, en ik, ik snij mezelf in de vingers, want als ik nu gewoon een stepje zou geven, we hebben nog even opgezocht wat het kost, ik, ik, ik zou prima zo'n stepje voor jou willen en kunnen kopen. Maak je mij mee. mee. Ja, oh, korte termijn, het is korte termijn gedacht. Want jij hebt nu eventjes het idee dat een stepje iets is dat jij bij jou zo, zelf vindt passen. Ja. Maar dat past niet bij jou en jij gaat dat niet doen. <lacht> Jij gaat dat niet doen. Nou, ik twijfel hier echt heel erg aan. Want ik, uh, nogmaals, ik zoek vaak de buitenlucht op. En ik vind het ook lekker om even in de stad bijvoorbeeld een koffietje te gaan halen. Of even wat te drinken daar. Uh, bijvoorbeeld naar een sportlesje. Dan is het lekker dat je dat soms even wat sneller er kan zijn, weet je wel. Maar in het fragment dat je daarover mijmert, zeg je ook... misschien moet ik het wel aan mijn moeder vragen. Het is natuurlijk ook een schitterend beeld. Een man van 41 die een step aan zijn moeder vraagt voor zijn verjaardag. Geeft niet super. Heb je dat inmiddels ook al gedaan? Nee, ik heb aan mijn moeder uh, wat anders gevraagd. Uh, geen step... Namelijk een uh, nationale bioscoopbom. Uh, oh, ja. yo, ook ja. echt een puber cadeau, maar leuk. <lacht> nou ja, hoezo een puber cadeau? Ik vind films heel leuk. Is ook heel erg leuk. Uh, heb je van uh, Joey nog even luisteren? Het is zo'n dikke fitte plus om een step te hebben. Juist. Mijn zoon die heeft een step. ik gebruik het vaker dan dat hij doet. Juist. Het is, het is super handig. Ja. Echt een aanrader. Doe maar Rikke. Dankjewel uh, Joey. Ja, ja. Ik, ik geloof er gewoon niet in. Ik ja, ben wel ja. blij dat het ja. een step is en geen fatbike Nee, daar hadden we nooit aan begonnen. Nee, nee, nee, nee ja, daar hadden we dikke nooit aan begonnen. Maar eh, ik krijg dus geen... Want, want je lijkt mijn moeder wel, hè? Nee, ja, maar als je het wil, ja, lieverd, een step... dan krijg je van mij... dan kom je, dan, kom, dan doe ik gewoon zo'n grote strik om dat stuur. En dan zorg ik dat die step uh, bij jou binnenrolt. Nou, Hoe makkelijk kan het zijn? Ik vraag nu aan jou een step. Mag ik een step? Is goed, lieverd. Je krijgt van mij een step. Geweldig. One kiss is all it takes, Alipa bij Key Music. En uh, One Kiss. Ja, dat stepje staat nu weer. Ik wil dus heel graag een step voor mijn verjaardag. Ik heb net aan jou een step gevraagd. Ja, er is een collega van ons hier. Die uh, doet alles door dit pand heen. Wat gewoon prima te lopen is. Op een step. En uh, sindsdien wil Matty ook een step. Ja. Wist je dat uh, Lewis Hamilton uh, ook het, uh, het Formule 1 park overgaat met een stepje? Jo, meen je niet? Ja. Mm. Um, kijk, Amber. Die is, uh, die is ja, ook echt precies bang waar ik bang voor ben. Die zegt, um, Matty. Dan ga je lekker op de step naar de sportschool. Ja. En na het trainen terug wandelen naar huis. En dan denk je, oh waar is mijn step? Nee, ja, nee, daar moet je dan gewoon een beetje op letten. Maaike heeft er ook nog wel een gedachte over. Ja, even luisteren wat uh, Maaike. Die step gaat echt niet meer dat kroegje in. Of dat, dat koffietentje in. Maar die zet je ook niet even buiten op slot. Want ja, dat ding val je op en neem je mee en hij is weg. Je gaat naar de supermarkt. Hoe ga je dat doen? Want je hebt je handen aan je stuurtje nodig om te steppen. Kan je boodschappen een tas er aan hangen. Ja, eh... Uh... begrijp maar dieke wel, want dit is ongeveer hetzelfde als dat idee van die bladblazer. Die zou je ook nooit gebruiken, Mattie. Ik heb, zoveel, ik heb zoveel moeders erbij gekregen in de afgelopen tien minuten. We zijn natuurlijk wat sceptisch... maar het is ook uh, uh, uit het verleden behaalde resultaten... bieden in dit geval wel degelijk garantie voor de toekomst. Ja, maar ik voel hier wat anders bij. Kijk, ik wil je best een beetje gelijk geven. Soms heb ik hyperfocus in zaken... en dan na twee weken heeft het mijn interesse verloren. Ik voel hier echt degelijk wat anders bij. Wat voel je dan bij het step? Nou, omdat ik gewoon denk dat ik hem heel regelmatig ga gebruiken. Ik zet dat ding in de gang. Uh, en, en dan ga ik gewoon vaker... Mee Nee, naar buiten. Dus ja, en ik doe van alles buiten. Ik ga vaak naar de supermarkt, nogmaals. Ik ga vaak naar de stad, ik ga vaak naar een sportlesje. Ik heb gewoon heel veel reden om de deur uit te gaan. En als ja. het ding bij de deur staat... ja, wat is dan de moeite om even dat stepje te pakken? Uh, en nogmaals, het maakt een gelukstofje aan. Ik ben er nu op dit moment ook aan, op aan het steppen. Heb je nog een kleur die je graag zou willen? Een zwarte gewoon. gewoon een zwart. Dat vind ik wel gaaf. Echt, uh, ja... Vind ik van stoer, staan. Ja, staat van stoer. Goed. Dankjewel. Kijk, nu step je door de studio, maar het beeld dat jij door Rotterdam stept, het gaat er gewoon niet in. Ik geloof het gewoon niet. Je krijgt het warm in die, in die lange winterjas en, van je. Dan ga je met je gele Jumbo-tas, hangt die dan aan het stuur, weet je, zo onhandig. Jij vliegt nog over de kop. Ja, <hast> ja, nou ja ik, ik, ik, ik, ik krijg ook oprichtjes binnen, Geven er ook een helmje bij. Ja, leuk. Nee, ik wil geen helm, dat is niet cool. I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 Music, goedemorgen. Het is precies half acht, de situatie op de weg. Ik begin eerst even met de A58 richting Tilburg. Daar staat ter hoogte van Bavel een auto in brand. Je wordt daar over de afrit en de oprit geleid. Er is ook ter hoogte van Knoop in sint een omleiding. Moet je nou richting Eindhoven, dan kun je beter Utrecht en Waalwijk volgen. Verder de vertragingen vanaf 25 minuten op de A1. Daar is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen, 4 kilometer met 28 minuten. De A2 naar Utrecht kom je in 9 kilometer tussen Rosmalen en Zalbommel... met 27 minuten. Pech geval op de A9 richting Amstelveen... zorgt voor een half uur vertraging tussen Beverwijk en de brug... over het Zijkanaal C. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maanderbroek... 12 kilometer en ook daar een half uur. Op de A15 een ongeluk richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum... 8 kilometer met drie kwartier. En op de A27 van Almere naar Utrecht kom je in 4 kilometer... tussen Stichtsebrug en Eemnes met 25 minuten. Ja, het maakt qua temperatuur nogal uit waar je zit vandaag. In het noorden blijft het de hele dag rond het vriespunt. In het zuiden kan het een graad op 9 worden. Verder is het uh, droog met af en toe een zonnetje. Laatste nieuws krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen. De ruzie tussen Denemarken en Amerika over Groenland lijkt voorbij. Volgens NAVO-baas Rutte is er een deal in de maak. Die houdt onder meer in dat alle NAVO-landen Groenland gaan beschermen tegen China en Rusland... En gisteren hadden Rutte en president Trump in Davos een gesprek waarin ze afspraken hebben gemaakt. Trump had na afloop mooie woorden voor Rutte. I just want to thank the Secretary General for being with us. We have a few things to discuss. It was a meeting I actually look very forward to. He's doing a fantastic job. We've been friends. Ja, verdere details over de deal zijn trouwens nog niet duidelijk. Rutte heeft ook wel laten weten dat er nog echt wel... Uh, nou werk aan de winkel is. Het is uh, natuurlijk op een bepaalde manier ook geruststellend. Maar ik vind ook, het voelt ook een beetje als een blad aan een boom. Ondanks Trump. alles wat hij de afgelopen weken heeft gezegd. Donald Trump. Ja, het is Trump. toch ook merkwaardig veel blaffen weinig bijten uiteindelijk. Ja. Nou ja, kijk, in zijn eigen land, in Amerika... werd er natuurlijk echt niet goed gereageerd op zijn Groenland-plan. Uh, economisch gezien, de beurzen hebben erop gereageerd. Dus hij merkte ook wel, oeh ja, ik sta hier best wel alleen in. En nu heeft hij natuurlijk ook met Rutte wel weer een goed verhaal. We hebben een deal, daar komt hij dan wel weer mee weg. Ja. Nou, Waar en hij in... heeft, het is hem wel gelukt om natuurlijk... zeg maar, zijn, zijn, zijn poten aan wal te krijgen bij Groenland. Dus eerst was Groenland gewoon helemaal niet van Amerika. Nee, dat klopt. En nu is hij er wel aan wal. En op welke iets. manier het dan ook komt en zo. Hij haalt dat natuurlijk wel toch langzaam binnen. We weten allemaal weer waar het ligt nu. Ja, dat absoluut. Ja. Op steeds meer binnenbare scholen gaan heftige geweldsvideo's rond. Blijkt het onderzoek van Pointer. Het gaat dan om filmpjes waarin jongeren door bijvoorbeeld klasgenoten worden mishandeld of vernederd. Op bijna twee derde van de scholen gaan dit soort video's rond, vooral via Snapchat of TikTok. De scholen maken zich er grote zorgen over. Want de filmpjes zorgen voor veel onrust en vergroten de angst onder leerlingen. We kopen minder boeken. In Nederland zijn vorig jaar 44 miljoen boeken gekocht. 2 miljoen minder dan het jaar daarvoor. Vooral fysieke boekhandels verkochten minder. We namen juist wel vaker weer een abonnement voor e-boeken. Of uh, zetten vaker een, uh, ja, een luisterboek aan via bijvoorbeeld Spotify bijvoorbeeld. We hadden het hier net over. En we komen erachter dat eigenlijk iedereen wel iets aan het lezen is. We doen even een rondje over de redactie. Kijk, dat is echt het boekenpanel hier. Dat jouw, is echt het boekenpanel. Echt, echt boekenpanel. Even wat lees je en, en waarom is het leuk? Begin even bij Karel. Uh, ik lees het ultieme geheim van Dan Brown. Super. Oh. En ik heb al die andere boeken ook gelezen en uh, nee, die waren me op te vreten. Dus, uh. En hoe bevalt deze tot dusver? Ik ben bij pagina 4. <Gelach> <laughs> <laughs> hey, je bent vorige maand begonnen met lezen, of niet? <laughs> nou, ik, wanneer heb ik het kerstcadeau gehad? Het <laughs> is al even geleden. Ja, we hebben een e-reader gekregen, dus daar heb je hem opgezet. Oh, Je moet eens in de boekenwinkel kijken hoe dik het ultieme geheim van Dan Brown is. Dat zie je ja, ik het niet het op een e-reader. Ik heb het gezien. Ja. Uh, Luc, wat lees je? Ik lees uh, Joe Speedboat van Tommy Wieringa. Klinkt als een kinderboek, Joe Speedboat. <laughs> nee, het is uh, de roman waarmee hij een beetje doorbrak. Ik wel in 2005 al, maar ik zag liggen bij de kringloop. dacht ik, nou, neem ik mee eens kijken of het wat is. En bevalt het? Nou, ik vind Tommy Wieringa doet wel een beetje... Kijk mij eens, ik ben een schrijver. Vertel gewoon eens een leuk verhaal... in plaats van laten zien dat je mooie moeilijke zinnen kan, uh, kan bedenken. Ah, ja. Dus ik moet het nog even doorzetten. Oké, okay. Kiki? Ik lees Ewout van Ewout Genemans. Ja, dat is wel leuk. Dus is een kijk achter de schermen bij alle programma's die Ewout tot nu toe heeft gemaakt. Ja, ja dat klopt. Dan zie je inderdaad alles wat hij heeft meegemaakt. Alle gevaren die hij heeft gelopen en alle verhalen daarachter. Echt wel heel leuk. Wat lees jij? Ik lees op dit moment uh, How to Live a Sober Life. Oh joh. Ja, Ongezellig. Oh, ja. Of nee. nee, het gaat over, uh, het gaat over uh, alcohol. En niet oh, ja. dat ik daar nou een heel groot probleem mee heb. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik zit weer midden in mijn uh, Dry January. En uh, om dat vol te houden doe ik af en toe een hoofdstuk uit dat boek. Ja. Omdat het dan me motiveert om door te gaan. En jij? Uh, blink heb ik er weer bij gepakt. Dat is een Engels boek. Ik val er wel steeds bij in slaap omdat ik s'avonds ga lezen. Maar het is van Malcolm Gladwell. En het gaat erover dat je beslissingen maakt... eigenlijk uh, uh, in de blink of an eye. Dus het gaat heel snel. Dus je brein is, is, is echt in staat om al meteen aan te voelen... wat je van iets vindt. En daar gaat dit boek over. Dat er ook heel veel onderzoek naar is gedaan. En Annemarie leest het nieuws. Ja, tennis dan nog. Een pittige wedstrijd voor Botek van der Zandschulp op de Australian Open. Een van de grootste tennis toernooien. Hij heeft vannacht de derde ronde bereikt. En de Nederlander moet in die derde ronde... tegen niemand minder dan Novak Djokovic. Van der Zandschulp is nummer 75. Djokko de nummer 4. Zaterdag is die wedstrijd. Wc's worden steeds hipper en mooier, schrijft het AD. Zo is de douche-wc in opmars. Een toilet dat ook je billen kan afspoelen. Die wc is vooral populair in Japan, maar nu dus ook hier. Ook nieuw, de hands-free bedieningspanelen... zodat je geen knop meer hoeft in te drukken om door te trekken. Het is toch de ultieme vorm van luiheid? Dat we dat, dat gebruiken een afstandsbediening om door te spoelen? Nee, dat je zo, net zoals op Schiphol, dat je zo ja. zwaait en dat hij dan doortrekt. Ik sta daar altijd als een idioot te zwaaien. Dan denk ik, ga je nog doorspoelen? Ja. Of, uh, en, dan, en dan denk ik, ja, en, en nu? En dan stap ik maar met, met hoop op hopen zegen, stap ik het uh, hokje uit. Ja. En dan hoor ik hem doorspoelen. Hey, het is, is wel het, hygiëne, hè? Ja, oké. Okay. En is het lekker die billen afspoelen? Heerlijk. Ja, ja? heerlijk. Dan gebruik je niet veel meer water ook? Ja, dat wel, maar het is, wel, het is beter voor je schijnt. En daarna als je echt een goede hebt, dan droogt die ook nog. Even oh, lekker zo, Maar wel. vind ik wel dat je lang moet zitten. Als hij ook nog een föhn op je aars zet, dan zit je wel lang. <lacht> ja, ben je echt een half uur weg. Ja. jij moet je dan? Mattie en Marieke. Ja of nee, komt eraan. Na Olivia Dean. sound Enough for lost time bij bij Music en Play The Live. Ja, nee, ja, nee. Ja nee. -E -E. Topics met drie seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Een fototaart. 3, 2, 1. Nee. Ja, dat is toch wel leuk altijd, foto erop. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik vind nooit de lekkerste taarten. Dat is wel waar. Ja, ik vind, dat, ik, uh, ik vind dat, dat als je taart eet, dan wil ik ook echt gewoon een lekkere taart. En er zijn natuurlijk, het zijn natuurlijk altijd een beetje simpele slagrooktaarten. En, en, en dan, en dan ik, het morbide moment dat je een heel scherp mes door het hoofd van je peuter uh, haalt. Dat vind ik gewoon nooit zo fijn. Ja. En hoe lang kijk je er ook naar? Hè? Want dan komt die, nou, ja oké, okay, dan doe je die doos open. Nou mooi. Ja, en, en dan kan je eigenlijk in principe al meteen gaan snijden, toch? Ja, het klopt. Ja, en, daar ga, en daar ga je dan. Dwars door dat hoofd heen. Misschien is het wel leuk, ik ben joh, Nee, je krijgt al een step. Het is wel goed. Ja, maar ja, om, leuk. Om, om te tracteren? Dan... Ga je nog trakteren Een stukje hier. van Matti? Nou, misschien ga ik wel tracteren, inderdaad. ja. Leuk. Ik weet niet of ik een fototaart doe hoor. Oh. Ik vind het ook een beetje onbescheiden om, om, om, om een taart te vinden ja. met mijn eigen hoofd. Nou, ik vind een fototaart moet je krijgen. Dus je moet niet een fototaart met je eigen hoofd gaan maken. Hier ben ik. Dat uh, lukken. Nee, vind ik ook een beetje. oké okay. Volgende Luc, een ringtone instellen. 3, 2, 1. Nee! nee dat, is, dat deed je toch vroeger? We doen volgende week de top 500 van, uh, van de 90 toen, toen deed je dat proactief, was een van de eerste dingen die je deed... als je een nieuwe mobiele telefoon had. De ringtone instellen. Wat is hem nu bij jou? Als jij gebeld wordt, wat oh, hoor je dan? Dat weet ik niet eens. Ik heb hem altijd op stilstaan. Ik hou niet zo van oh, ja. bellen. En als je hem eens van stilhoudt en ik jou bel, wat, wat hoor je bij jou? Oké, okay, uh, nou, bel me maar dan. Even kijken, even zoeken op de astronaut. Ik ben steeds minder aan bellen. Ik hoor de dingen, Wat ik nu ga horen, hoor ik doorgaans echt twee keer per week, denk ik. Oh ja, zie je? ik heb hem niet eens van stil afgekregen. Oh, dat moet je wel dus. even van stil afkrijgen. Ik ja. weet niet eens hoe je hem van stil wil. Aan de zijkant afacht. zit zo'n knopje. Oh ja, nou ja? Nog één keer dan. Ja, dit hoor je. is wel leuk. Het ja, is dus niet een standaard ringtone hoor. Oei, Best wel leuk. Dat is wel leuk. Hallo, met Maffie. Hoi, Hoi met mij. Met mij. Hoe is -ie? Ja, goed wel. We zaten Hi. al een jaar. Oh, echt? Ja. Mag ik komen? Ja, absoluut. Van harte oh, uitgenodigd dan, dan, dan ga dan ik een cadeautje drinken ja, Oké, okay, hartstikke leuk. Zie je ja. dan, doei. Volgende luk. Monopoly. 3, 2, 1. Nee. Ja, nee, ja. In alle eerlijkheid, nee. Oei. Ik heb het gisteren gespeeld. Ja, ik heb het gisteren gespeeld samen met mijn uh, neefje. Uh, en mijn broer. Maar ook. Uh, en mijn, neefje, mijn neefje is elf. Dus die zat in het, in het team. Samen met zijn beste vrienden Oliver en Mien. Ja. Ja, die hebben het zo goed gedaan. Die hebben mijn broer en mij helemaal afgedroogd. Het is gewoon irritant als kinderen zo je afdroogt tijdens een spelletje. Mijn mei. broer was supergoed ook. Ja. Maar die werd uiteindelijk toch nog helemaal afgedroogd. Omdat, omdat Jens de Kalverstraat had. En dat de, eigenlijk de, de goudse equivalent van de Kalverstraat. Want we deden het Gouda Monopoliespel. Dat, vond, oh. dat vind ik dat trouwens wel weer heel erg leuk. Dat In verschillende vond... edities. Ja, dat vond ja. ik echt leuk. Ja, dat is leuk. Um, maar ja, ik heb gewoon echt super per pech gehad en verkeerd ingekocht of zo. Ja, ik, ik, en dan kun je gewoon, moet je gewoon een uur afwachten. Hè? Ja, en weet je wat het moeilijk is? Dan ben je de volwassene. Dus op het moment dat je dan verliest en je baalt ervan... ja, dat kan je niet tegen een kind zeggen. Weet je. Nee, je kan niet het bord van tafel smijten. Nee, ja, dat, ja, ja. Sta maar afgelopen! Nee, dus je moet altijd zeg maar, de wijzere zijn. Oh. Terwijl af en toe denk je ook wel eens... ja, jemig, jij bent elf. Weet je wel. Ja, die gasten waren echt goed. Ze kwamen ook de hele tijd op vrij parkeren. En ik kwam elke keer in de gevangenis. Ja, het was ook gewoon op een gegeven moment irritant. Ja, irritant. En wanneer eindigt het? Dat weet ik ook ja, niet zo dat goed. Vroeg ook, dat vroeg ik wanneer ook. Wanneer stopt dat spel nou? Je kan het in een treurig door blijven spelen. Of nou, op een gegeven moment raakt iemand echt failliet. Toen zijn zij dikke hotels op de Goudse ah. equivalent van de Kalverstraat gaan zitten. Ja. De markt in Gouda. Oh ja. Ja, toen was het heel snel al afgelopen. We zeggen ja of nee. Zometeen ja, na 8 uur gaan we terug naar de tijd dat wij kind waren. En af en toe ook wel eens een spelletje wonnen van onze ouders. Ja, de jaren 90. Niet alleen nostalgie voor ons, maar voor heel veel mensen. Straks na 8 uur een uur lang muziek uit de 90s. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real time. Oh, how long has it been now?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 Je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, maar zelfs die keus die voelt verplicht. Bikey Music, wat wil je van mij? Nou, als het niet te veel gevraagd is, breng even je stem uit voor de Q-top 500 van de 90s. Begint aanstaande maandag bij q Music. Vijf dagen lang de 500 beste liedjes uh, van 1990 tot en met 99. En altijd als er weer 500 stemlijstjes binnen zijn, hebben wij een uurtje 90s muziek. Laat je erdoor inspireren. Onder andere komt voorbij de Banga Boys, ook Acta de Munnik en DJ Paul Elstak. Dan nou, moet je eens even luisteren naar wat we. De Gewoon de eerste drie liedjes die je zelf zegt te horen. Gevolgd door de Banger Boys. Die zijn in de 90s nooit ver weg. Absoluut niet. En die hele mooie van Extreme komt direct erachteraan. Zo meteen na 8 uur. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s? Lekker, Robbie Williams. Let me entertain you.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 Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met hey, boekhoudennl Samen succesvol starten. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. Check Sportcity.nl Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey,